Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De Nederlandse hockeymannen hebben goud gewonnen op de Olympische Spelen. En dat is voor het eerst sinds het jaar 2000. Na een gelijk spel kwam het tot een spannende shootout die Nederland won. Piermin Blaak scoorde het laatste punt. Nederland heeft Olympisch goud! De missie is volbracht en Blaak wordt besprongen. Ongekend succes. Tranen van geluk. Dit kennen we van de hockeyvrouwen. Maar dit kennen we al decennia lang niet van de hockeymannen. Nederland na 24 jaar in goud op de Olympische Spelen. Ja, met de winst tegen Duitsland hebben we ook een beetje revanche... voor de Olympische finale van 2012 in Londen. Toen verloren we met 2-1 van Duitsland. Maar nu dus goud. Het Israëlische leger heeft Palestijnen in het oostelijk deel van de stad Ganjounis opgeroepen om een veilige plek te zoeken in het westen van de stad. Het leger wil het oosten aanvallen omdat daar raketten worden afgeschoten. Ganjounis is de tweede stad van Gaza en is al grotendeels vernield door Israël. In Rotterdam is een 34-jarige man veroordeeld tot vijf jaar cel en TBS voor een verkrachting. Dat gebeurde vorig jaar. Een vrouw van 55 was op het Zuidplein wat gaan drinken met vriendinnen. De man achtervolgde haar naar huis, sloeg een ruit in en drong haar woning binnen waar hij haar verkrachtte. Naast de vijf jaar cel en TBS moet de dader haar ook 30.000 euro betalen. Ja en sinds Femke Bol op de 4x400 meter Estafette het team naar goud rende, kijkt Nederland uit naar Femke's koningsnummer. De finale op de orde. Over een klein half uurtje is het zover. Vrienden en familie zitten nagelbijtend op de tribune. Hoe zou dat zijn voor Femke Bol zelf? Nou, dat weet oud-atleet Timothy Beck misschien wel een beetje. Hij heeft ook op de Spelen gestaan. Ik nog in mijn bed lag met het idee van... wow, vond ik echt heel spannend, dat weet ik nog wel. Maar Femke heeft toch zoveel meegemaakt nu. Die is er gewoon helemaal klaar voor. Denk ik samen met, uh, met haar trainer. en Ze hebben er echt alles aan gedaan, denk ik. Dus het wordt sowieso een prachtige race. Ja, volgend uur hoor je van alsof het Femke gelukt is... om de Gouden Plak voor Nederland te winnen. Dan nog het weer. Vanavond kunnen er vanuit het westen nog wat buien vallen. Morgen kan het in het noorden nog even regenen. Verder is het zonnig 21 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Inmiddels aangeland in het laatste uur. En dit was een nummer die ik uh, eigenlijk het liefst in de aflevering van 1 augustus had uh, willen laten horen. Maar daar werd toch enigszins door het management van Jesper, Jesper want uh, achter Jesper uh, schuilt Jesper vervoort, uh, werd er een klein stokje voor gestoken. En dat heeft alles uh, te maken dat op vrijdag release dag is. En dan uh, is het uh, een beetje een, een soortement van gegeven... dat uh, heel veel mensen dan in Spotify-lijstjes uh, terugkomen. Ja, dan heb ik het uh, nakijken met, uh, met dit uh, programma. Maar goed, uh, wat niet kan, uh, kan gewoon niet. Dus laten we hem nu horen. Uh, doet hij niet helemaal alleen. Deze Jesper, uh, yes ik krijg het zo wat, uh, mond niet uit. En Oliver Pellyman. dat is uh, degene met wie hij dit doet. En Let It Wire. Uh, dat is dus het begin van de derde uur. Als je denkt van... Nou, ik uh, wil nog eventjes twee nummers horen van Teddy Mac. Want uh, ze had er zes beloofd. Maar, Teddy, ja. Er zijn ook nog uh, andere dingen in het leven. <lacht> Even, je kwam niet helemaal uh, lekker binnen, geloof ik, hè? Nee, ik uh, ben niet helemaal lekker vandaag. <lacht> nee. uh, dus uh, gaan we het uh, ook een beetje afronden uh, nu. Dus ja. het uh, blijft uh, bij vier nummers... Met één Nederlandstalig nummer. Maar goed, uh, nog even over het uh, Nederlandstalige. Want je had het net over bijvoorbeeld uh, lezen. Uh, wat lees je dan zoal? Uh, om, om toch uh, tot iets te komen. Uh, ben je ook serieus dan met literatuur bezig? Of niet? Oh nee, dat niet. Uh, ja. ik, ik, het is meer dat ik ook andere Nederlandse muziek ook gebruik. Als inspiratie. Ik vind bijvoorbeeld uh, Mo. Uh, hele gaaf Nederlandse teksten schrijven. Dus uh, ja. probeer een beetje... Daar uit die soort creatieve vrijheid in de Nederlandse taal. Die zij gebruiken ook om een, ja, een stukje inspiratie te halen. Ja, want uh, er zijn mensen die bijvoorbeeld uh, hele literaire werken verslinden. Dus daar kom ik <laughs> straks in dit uur nog even op uh, terug. Maar uh, dan, uh, dan weet je dat ongeveer. Maar uh, dat uh, werkt dus niet uh, bij jou zo. Nee, ik ben niet zo uh, aangelegd om dat allemaal door te, door te lezen. Ja, ik ben er niet uh, zo goed in. ja Hoe, hoe ben jij dan? Uh, want, want heb je jezelf opgeleid? Um, ja, ja ik, ik was altijd een beetje eigenwijs. Dus ik wilde nooit echt les. Omdat ik dat dan... Uh, ja, dan ging iemand mij vertellen hoe ik het moest doen. En daar hield ik niet van. Nee. Dus ik wilde het altijd eigenlijk allemaal een beetje zelf uit, uh, uitvogelen. Dus ja, ik heb vooral veel thuis uh, geoefend. En zelf een beetje uitgekeken uh, ja, hoe het moest. Ja. En uh, gelukkig ben ik er zo ook redelijk gekomen. Ja. Maar... Uh, ja, dat, uh, het, soms is het natuurlijk altijd wel leuk om een workshop zoiets te volgen. Ja. Maar echt uh, een studie ook daarvoor volgen, dat is denk ik niet voor mij meer, nee. meer nee, Nou, wordt er gezegd, op uh, YouTube kan je een hele hoop vinden. Is, uh, is daar ook een uh, hele hoop op uh, te vinden als het uh, gaat op uh, muziekgebied en hoe je het moet doen? Absoluut, zeker. Ja. Je hebt echt tutorials voor alles. Dus ja. uh, ook, uh, nou, ik ben bijvoorbeeld met gitaarspelen gewoon begonnen met het uitprinten van... Uh, ja, van, van zo'n plaatje waar je dan je vingers moest neerzetten voor welk akkoord. Ah, ja. En uh, ja, als je een beetje de basisakkoorden weet, dan kom je al een heel eind. Ja, want uh, Weilen Henny vrienden, ik heb ooit nog eens een keer naar zo'n uh, programma zitten kijken, dat heette Vrije Geluiden. En daar zat hij toen aan tafel, want toen zei hij dat van ja, er is uh, belachelijk veel te vinden op het uh, gebied van tutorials. En dan noemde hij dus ook toen al YouTube, kun je nagaan hoe lang ja. dat al geleden is. Ik denk uh, meer, meer dan uh, tien jaar terug, denk ik. Ja, dat er is alleen staan. maar meer te vinden. Ja, dat geloof ik graag. Ja. Um, goed. Uh, nou ja, we gaan uh, zo'n beetje uh, het gesprek afronden. Dan is natuurlijk nog de vraag... waar ben jij te vinden op het Wereldwijde Web? Nou, bijna alle platforms eigenlijk. Maar ik ben het meest actief op uh, Instagram en uh, Facebook. En natuurlijk uh, Spotify voor, uh, voor alle nummers die ik heb uitgebracht. Oké. Okay. Het was uh, heel leuk dat we je uh, gehad hebben hier in de studio. Ja, dus, jullie heel uh, erg bedankt ja, dat ik er mocht zijn. Dat is, uh, dat is uh, altijd, dat staat uh, buiten kijf. Uh, maar leuk dat je geweest bent. Dankjewel. Okay. Um, we gaan weer verder, want uh, we hebben natuurlijk nog uh, muziek. Dit wilde ik eigenlijk vorige week al draaien. En toen dacht ik, heb ik nou het album bij me? En toen keek ik niet goed. Maar het mapje zat uh, gewoon er meteen onder. En het is van Fuis. Die hebben die hier ook uh, twee nummers uh, gespeeld, vorig jaar. En dit staat op het album it's wat ze buitengebracht. uitgebracht. Tom okay. Zest, It's Okay. Keep your eyes closed. Try to meet my ja. Redel de Zoom-meeting heb ik hem laten vertellen. Want ik kan nu allerlei camera's in gaan zitten kijken. Van, van gaan we, hoe gaan we dat de, de komende nou zeg maar half uurtje invullen. Um, Eerst dit was dit met het de, de nummer Mirror Maze. En dat komt van het album Youth Care. Daar hebben ze vorig jaar hebben ze dat uitgebracht. De bedoeling was dat ze dat ook nog ergens live lieten gaan horen. Maar dat hele feest is uiteindelijk niet doorgegaan. Maar goed, eh, wat nog niet geweest is, kan eh, nog altijd gebeuren. Eh, daarvoor hoorde je vuist. Eh, dat is misschien een kandidaat die ooit nog eens een keer in de popronde zou kunnen opduiken. Want het album hebben ze dit jaar uitgebracht. En eh, het is altijd wel zo, als je voor een popronde in aanmerking wil komen... dan moet je dus eh, materiaal hebben... In het jaar dat je iets uitbrengt om vervolgens in bijvoorbeeld de popronde van 2025 weer op te kunnen duiken. Nou, dat heeft Fuis gedaan, want ik denk te weten dat ze dat in mei hadden uitgebracht. Um, Teddy Mac was dus de gast vandaag, maar um, we hebben volgende week weer een aflevering. En dat is op de aflevering van 15 augustus hebben we er weer een en dat is Jo Willems. Die komt dan, en dan zullen we horen hoeveel nummers die gaat spelen. Nu is het tijd voor Daisy Bellis. En dat nummer dat heet Strange Blood, Oh love. You think you know me? But I, did grace. I, work. I like the That took me close to the earth I breathed the air and the grass of the man Hier bij 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf geweest in april van dit jaar. En toen speelde ze dit nummer overigens niet. Maar wat wel weer heel grappig is, te vermelden, ik had dus ook een gesprek tijdens Pride de Beats op die maandag de 29. juli even uit mijn hoofd gerekend. Daar heb ik er gesproken. En daarvoor had ik ook Inge Lambo een interview afgenomen. En het grappige was. Op het moment dat ik met Ingeland Bo dat uh, gesprek aan het voeren was, hoorde je Wendy ergens op de achtergrond nog uh, behoorlijk dit nummer er even uit uh, gooien. Uh, dat deed ze met, uh, met Jamie de Groot. Ook uh, daar heeft ze wel uh, in het interview nog iets over verteld. Want uh, Wendy zat een beetje vast met het uh, schrijfproces. En heeft op een gegeven moment uh, gevraagd aan uh, Jamie: zou jij nog iets, uh, misschien iets mee kunnen? En die zei: Ja, ik denk dat ik wel het refrein uh, wel weet. En dat is dus. Uh, wat je ook midden in het nummer hoort. Dat is weer een beetje de hand van Jamie de Groot uh, geweest. Uh, Wendy Moore met Hoekt. Daarvoor hoorde je de Daisy Bellis met Strange Blood. Uh, we zitten toch een beetje in de hoek van het stevige genre. Laten we dan uh, deze band er ook nog eens even bij pakken. Vorige week uh, hebben we hem ook al laten horen. In de aflevering van 1 augustus. Harley Francine. En het nummer heet Heet Sinner. Someone to say this is enough Are the ones I've heard on the radio Zij zat in de uitzending en de aflevering van 6 juni. Toen hadden we dus hier een complete Volendamse maand... bij Alternative FM Schuine Streep 312 noord honderd -Vloed Want die hele maand stond in het teken van het alternatieve geluid... en het andere geluid van Volendam. Waar Lucie Fabienne één van is. Zij heeft haar opleiding op dit moment vervolgd in Tilburg. Daar studeert zij aan de ROK... Academie, want uh, die hebben daar ook een, een hele mooie uh, plek waar uh, muzikanten vandaan komen. Daarvoor hoorde je Harley-Francine met Sinner. Uh, dit is ook uh, nieuw, vorige week uh, uitgekomen. En dat is het, de, de nieuwe single van Jellevent. Of beter gezegd, de meest recente single van Jellevent. En het nummer dat heet Distortions. you cannot see how looks. It be the morning And the feeling I will not never... Met Blushing over nothing. Uh, ze hebben dit jaar mogen beginnen op het hoofdpodium van Bevrijdingspop. En dat heeft ook weer te maken met het uh, onderdeel wat uh, heet Rob Akda wordt uh, te zijn, want die wisten ze te winnen. De voorhoord Elephant met de Distortions. Dit is ook een band die ik uh, wel eens eerder heb uh, laten horen. De band heet Ten Ten of Tantan -tan, en het nummer dat heet Stone Mask.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 those pale cheeks that once wore rosy you're deaf to all but the voice as in your head twee nummers achter elkaar Ten 10 of tant dan met Stone Mask en deze Jacob de Edwards, die zijn bachelor vandaag heeft uh, gehaald ...voor Engels, uh, Engelse taal en cultuur. Dus dit was ook van de EP Threshold... ...die die vorig jaar in maart had uh, gepresenteerd... ...met onder meer dit nummer, Mirror Mirror. Uh, we zijn uh, alweer aan het eind uh, van deze aflevering... ...van 8 augustus van Alternative FM. Ja, en als je dan nog een uh, dikke zes minuten over hebt... ...ja, waarom ook niet... ...dan uh, laten we toch weer die cult-klassieker horen... ...van Actors and Liars... Van Alaska uit 2012. Het nummer dat heet Never Cry Wolf. En is er volgende week de aflevering van 15 augustus. Dag. I'm nervous to you.